10 uur. De Radio 1 Sportszone. Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Goedemorgen. Ook vandaag weer nieuws. Achtergronden bij het nieuws muziek en sport. In het klassieke rijtje van tulpen, windmolens, klompen en euthanasie... hoort ook vrije drugs. Maar op dat laatste punt draait ons imago steeds meer van tolerant naar streng. Is dat erg? En later dit uur presenteert de PVV het verkiezingsprogramma. Wij leveren alvast een voorbeschouwing. Maar is het nieuws met Dorald Negens.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 In de Tweede Kamer wordt vandaag gepraat over de nieuwe plannen voor het ontslagrecht. Zoals die staan in het vijfpartijenakkoord dat VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie in april sloten. Zo'n 60.000 abonnees van Vodafone kunnen niet bellen, sms'en of internetten op dit moment. Dat komt door een storing die is ontstaan bij onderhoudswerk. Vodafone denkt dat de storing over een uurtje is opgelost. Dan het weer nog in het westen bewolkt en mogelijk wat regen, vooral in het oosten, vanochtend nog zonnig. Vanmiddag ontstaan ook daar stapelwolken en enkele buien. Het wordt 20 graden aan zee, 24 graden in het binnenland. AMB verkeersinformatie. Het is op dit moment... vooral nog druk op de A15. Daar kom ik zo op terug. Opvallende files... verder op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Meers en het knooppunt Europaplein... 3 kilometer. A7... Zaandam richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord... en de afrit A 3 Hoorn drie kilometer... door een aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A12 Duitse grens... richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek... en het knooppunt Grijshoort zes kilometer. Dan die A15 Nijmegen richting... Gorkum tussen Dodewaard en Tiel... 10 kilometer. Ze zijn daar inmiddels bezig met het bergen van de vrachtwagen. De rechterrijstrook is daardoor dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar om 12 uur weer vrij is. Het verkeer richting Gorkum en Rotterdam kan omrijden... via Utrecht over de A50 en de A12. Dan de A20, Gouden richting Hoek van Holland... tussen Moordrecht en Rotterdam, Prins Alexander... 5 kilometer door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. En dan de N14, de Noordelijke Randweg, Den Haag richting Leidsendam... tussen Den Haag-Mariahoeve en de aansluiting met de A4, 3 kilometer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Namens de belangenorganisatie van drugsgebruikers... biedt Dennis Lahai vanmiddag de Tweede Kamer een petitie aan... omdat hij zich zorgen maakt dat we steeds strenger worden op drugs. Hun Brussel, ons Nederland, is de titel van het verkiezingsprogramma... waarmee de PVV over een half uur naar buiten komt. Gert Tom Loo, u volgt de partij op de voet. Kiest de PVV hiermee voor het wij-zij-denken? Ik denk het wel. Zometeen meer daarover. Nu is het nieuws over kinderen en cafeïne. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Ja, want kinderen en cafeïne, dat is een onwenselijke combinatie. Zo onwenselijk dat het voedingscentrum vandaag een officiële richtlijn uitbrengt... waarin het gebruik van cafeïne voor kinderen onder de 12 jaar wordt afgeraden. Stefan Peters, specialist voedselveiligheid bij het voedingscentrum. Goedemorgen. Welk probleem lost deze richtlijn op? Zijn er veel kinderen onder de 12 die te veel cafeïne gebruiken? Ja, nou kijk, euh, zoals u in ieder geval al zei, is dat wij ontraden het gebruik van cafeïnerijke producten hè, voor kinderen jonger dan 13 jaar. En euh, wij willen ook ouders daarmee waarschuwen voor wat wij dan verborgen cafeïne noemen. Namelijk? Nou, ouders weten eigenlijk wel dat er bijvoorbeeld in koffie en energiedrankjes veel cafeïne zit. Maar eigenlijk, meeliftend op de hype van voornamelijk energiedrankjes, komen er steeds meer producten op de markt waar aan extra cafeïne is toegevoegd. Zoals cola hebben we al gezien, wordt extra cafeïne aan toegevoegd. Er is net een nieuw merk gelanceerd. Er is snoep met extra cafeïne. En zelfs nog tot onze verbazing er zelfs nu, zijn er flesjes met water waar aan extra cafeïne is toegevoegd. Waarom, waarom doen de producenten dat? Nou ja, ze weten dat, um, um, vooral die energiedrankjes, he, die, die worden enorm goed uh, ver uh, verkocht. Ook uh, in het frisdranksegment is dat eigenlijk het snelst groeiende uh, product. En ja, die willen er ook geld aan verdienen. Maar waarom doe je cafeïne in water? Um, nou, men doet dat in water omdat mensen denken dat ze daar wat uh, actiever van worden, wat scherper. En dat klopt ook wel, maar goed, dat geldt voor volwassenen en niet voor kinderen. En kinderen, ja, die zijn veel kleiner, die krijgen eigenlijk relatief meer um, cafeïne binnen. En worden daar hyperactiever van, onrustiger en ja, kunnen zelfs uh, uh, problemen krijgen met slapen. En daarom willen wij dus ouders waarschuwen van pas op... Er komen steeds meer producten op de markt met cafeïne toegevoegd. Ja, maar ik kon u ook cola noemen. Mag je je kind onder de 12 geen cola geven, wat u betreft? Uh, nou ja, ik zou het wel erg beperken sowieso om cola te geven, want de cola is natuurlijk ook heel veel suiker. Maar als je dan kijkt naar cafeïne, ja, er zijn nu eigenlijk twee um, um, cola soorten op de markt sinds deze week. Uh, de gewone cola, waar een heel klein beetje cafeïne zit... Maar uh, Pepsi Cola is ook op de markt gekomen met Cola Kick... waarin ze eigenlijk evenveel cafeïne toe gaan voegen als uh, zit in uh, koffie. Ja, en dan zeggen ook ouders, pas op met die verschillende soorten cola. Er zijn ook weer cola's op de markt waar weer extra cafeïne aan uh, toe is gevoegd. Ja, en dat is niet goed, maar een gewone cola, dat mag af en toe wel een keertje. Af en toe wel een keertje, ja, je moet ook niet te flauw zijn. Af en toe een Je kan natuurlijk geen kwaad. Uh, doe het vooral niet te veel, want ja, er zit ook weer suiker in... daar kunnen kinderen weer dik van worden en wennen aan de zoete smaak. Ja, ja. Ja. En boven de 12 maakt het allemaal niet meer uit? Uh, nou, boven de twaalf moet je natuurlijk ook uh, beperkt in zijn. Kijk, wij weten uit, uit een, Trimbles, uh, uh, een onderzoek van het Trimbos-instituut van uh, vorige week... dat in ieder geval een kwart van de kinderen onder de 13 jaar... af en toe energiedrankjes drinken. Boven de twaalf um, stijgt het al heel snel naar, naar meer dan de helft van de kinderen. Dat is heel erg veel. Ja, wij raden eigenlijk tieners ook aan om uh, ja, het gebruik van cafeïnerijke producten... te beperken tot één consumptie per dag. Nou ja. dus ook daar heb je natuurlijk dezelfde problemen. En vooral probeer het ook zo weinig mogelijk te combineren met alcohol... Want Heel groot deel van de tieners. Die gaan het overigens combineren met alcohol. Maar dat is allemaal niet wenselijk. Nee. Het is allemaal niet nieuw wat u vertelt over de invloed van cafeïne. Waarom nu pas die richtlijn? Uh, nu pas die richtlijn, omdat we dus uh, nu zien dat er heel snel heel veel producten op de markt komen. waar extra cafeïne aan is toegevoegd. Zoals ik u al zei, Snoep. Uh, waaraan cafeïne is toegevoegd, die cola, nu water. En wij verwachten gewoon dat er heel snel heel veel meer cafeïnerijke producten op de markt komen. Ja. En daar worden dus echt ouders voor waarschuwen. Dit is het Kijk, moment. Op, want het is echt op een gegeven moment krijg je een overdosering van je kinderen. Met alle gedragsproblemen en, en drukte en slapeloosheid van dien. Dus ja. ouders, pas vooral op. Regen, de Nederland die pleitte een paar weken geleden al voor het staken van de verkoop van energiedrankjes in supermarkten. Ben je ja. het daar mee eens? Goed idee? Um, ja, en ik, ik heb daar een beetje mijn twijfels bij. Um, kijk, die cafeïneproducten uh, uh, worden sowieso overal verkocht. En de, die GGD-directeur die. Uh... Ik toen van ja, misschien is het verstandig om dat alleen in van die supplementen, um, hoe zeg je dat? supplementenwinkels zo te gaan verkopen. Ja. ja, ik ben daar eigenlijk niet zo'n voorstander van, want ja, dan ga je jongeren daarheen sturen. Daar worden voornamelijk ook weer producten verkocht um, um, ja, waar claims op staan om mensen te helpen met afvallen en, en, en weer actiever te worden. En ja, dan, dan stuur je denk ik de jongeren uh, misschien een segment waar ze helemaal niet in wil hebben. Oké, okay, dus gewoon in de supermarkt houden. Ja, gewoon in de supermarkt houden en vooral ouders met hele jonge kinderen denken nou, let op, dat ze echt niet te veel van die cafeïnerijke producten drinken. Gewoon appelsap. Wat dat, zegt u? Dat moest ik drinken, appelsap tot mijn zestiende geloof ik. Appelsap tot je zestiende, Ja, ook ook toen. Ja, Dat wel veel. Ja, daar zit in ieder geval geen cafeïne in. Nee, maar ik bedoel, ik vind het zo überhaupt heel raar dat je als ouder je kind onder de twaalf af en toe een energiedrankje geeft. Cola? Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, die energiedrankjes, um, um, die, wat ik in ieder geval begreep van uh, kinderen uh, op de basisschool, moet ik zeggen. maar zelfs op wat lagere school. Is dat zij op school drinken niks, maar als ze uit school gaan, dan uh, ja. nou, van wat zakgeld kopen ze wat. Dus ouders hebben het vaak ook niet door. Ja. Dus het is echt wel, je moet je kind wel heel goed in de gaten houden natuurlijk. Goed, Stefan Peters, specialist voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. Dank voor alle tips. Oké, okay, graag gedaan. Radio 1 de rechtse regering van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd... dat we van een tolerant land een streng land zijn geworden voor drugsgebruikers. Dennis Leij van de Belangenvereniging voor Drugsgebruikers... die trekt vanmiddag bij de Tweede Kamer aan de bel. En dat doet hij nu alvast bij ons. Dennis Leij, goedemorgen. Goedemorgen. U gaat de Kamercommissie Veiligheid en Justitie vanmiddag een petitie aanbieden. Wat staat daarin? De strekking daarvan is uh, dat Nederland jarenlang een, een voortrekkersrol heeft uh, gehad... op het gebied uh, van drugsbeleid. Uh, dat we daarin uh, prachtige uitgangspunten hebben gehad altijd. Uh, namelijk een scheiding van markten tussen, uh, van, van cannabis en, en, en andere drugsoorten. Waarbij harm reduction uh, voorop stond. Uh, mensen helpen als ze verslavingsproblemen uh, hebben. Uh, en dat dat beleid langzaam verschuift naar uh, wat de uh, war on drugs uh, wordt, uh, wordt genoemd. Ook uh, steeds openlijker. Ja. Uh, oftewel uh, steeds meer gewoon keihard aanpakken van, van de drugs. En dat heeft, uh, van drugsgebruikers ook. En van drugsgebruikers. Ja. Ja. En, en waar maakt u zich het meest druk om wat er nu aan de hand is? Uh, we hebben in onze petitie uh, eigenlijk vier punten uh, staan. Uh, te beginnen met het meest in de oog springende. Uh, de invoering van, van de wietpas. Uh, en, en, en, en de maatregelen die daarmee te maken hebben. Dat betekent eigenlijk dat je lid moet worden van een uh, uh, coffeeshop om daar drugs te mogen kopen, hè? Ja. Klopt, en uh, dat is dan ook weer alleen voor uh, de Nederlandse ingezetenen. Ja, precies. Um, uh, je mag bij één coffeeshop mag je dan, uh, uh, dan lid worden. Nou, dat, dat doet niemand. Dus uh, daar ontstaat uh, weer vanzelf een, een, een straafhandel uh, uh, in. En, Waarom uh, doet niemand dat? Ja, dat, dat, dat is al gebleken. In het zuiden des lands uh, hebben ze hem al, al ingevoerd. Uh, er wordt bijna niemand uh, lid van, uh, van zo'n uh, coffeeshop. Mm. Uh, de reden daarvoor kan ik me ook wel voorstellen. Je wordt tenslotte toch uh, geregistreerd als zijnde een, een uh, gebruiker van een op zich verboden uh, product. Mm. Uh, je moet ook maar afwachten hoe dat met je privacy uh, daar, daarmee zit. Maar wat is daar het gevolg van, volgens u? Het gevolg, nou, dat zie je nu al in, in het zuiden van het, van het land. Er komt steeds meer straathandel. Uh, wat, wat daar plaatsvindt. En al, waar straathandel plaatsvindt, ja, daar, daar, daar, daarmee blaas je dus ook het, het systeem... van coffeeshops eigenlijk op en, en de scheiding van, uh, van de markten. Ja, dus dat vindt u een bezwaar. En het grootste bezwaar, als ik goed ben geïnformeerd... is de eigen bijdrage als je wil afkikken als drugsgebruiker. Ja, dat is iets anders wat, wat we noemen. Nu met het zogenaamde Koendersakkoord uh, lijkt dat weer uh, wellicht van de baan te gaan. Maar niet helemaal duidelijk, maar überhaupt dat daarover gesproken wordt. Uh, kijk, veel van onze, onze achterban uh, heeft weinig financiële uh, middelen. Uh, van onze achterban vanaf, de drugsgebruikers bedoel Ja, we zijn een belangenvereniging van ja. drugsgebruikers in, in Amsterdam... Uh, daar zit dus een hoop uitkeringsgerichten ook, ook tussen mensen die in de maatschappelijke opvang uh, zitten. als je nou zegt van ja die mensen willen graag wat aan hun verslaving gaan doen en moeten daarvoor een eigen bijdrage uh, gaan gaan gaan betalen. ja, ja want dat, dat is sinds, sinds 1 januari sinds januari 2012 moet je in de Ggz een eigen bijdrage ja. leveren dus ook uh, daar valt afkicken ook onder. Ja. in Amsterdam hebben we gelukkig de situatie dat de gemeente Amsterdam ook inziet dat dat een, een, een niet zo'n slimme maatregel is en, en compenseert dat voor de, voor de laagste inkomens. maar überhaupt dat je daar al over, over praat hè, dat je de, de mensen die, die van hun verslaving af willen komen... en, en vaak al jaren op straat of, of in de maatschappelijke opvang hebben gezeten... dat je die een eigen bijdrage laat betalen uh, om, om aan een situatie te, te, te, ja. te werken. Daarvan zie je dus ook, en, en die cijfers bij Jellinek en de dergelijke zijn, zijn ook bekend... dat uh, daar heel veel mensen f, ja, voor weglopen... En, en, en dus uh, veel minder aanmeldingen bij de Jellinek zijn. Dat is nou precies wat mevrouw Schippers ook beoogde, geloof ik. Minder aanmeldingen kost minder geld. Nou, ja, is het, ja, dat haar, is, dat, haar idee dat, dat, was dat, een dat, beetje, je moet het maar een beetje zelf oplossen, hè? ja. ja. Ja, nou ja, de, de, het zal zich uh, uiteindelijk uh, niet uitbetalen, want uh, dat betekent dat, dat, dat zeker de, de mensen die aan, aan heroïne of uh, beestkokerokers, uh, die, die op straat leven, uh, ja, op straat blijven. En uh, over het algemeen kost dat de samenleving meer geld. U, even, even samengevat, uw verhaal is... vroeger ging het over harm reduction. Wat een mooi Nederlands woord voor het... het uh, nou ja, zegt u het zelf maar eens. Harm reduction betekent dat je de, de schadelijke gevolgen van, van drugs... Die er, ook, die er ook zijn, zoveel mogelijk probeert te, te, te beperken. Ja, Bij als het het ging, vroeger ging het ooit... meer over, over de gezondheid van de gebruiker... en nu gaat het veel meer over repressie. En ja, het opsluiten. Het opsluiten, ja. dat is een beetje uw punt. Um, aan de telefoon, als het goed is, ook, ik ben even uw naam kwijt. Daan van, van de Gouwen Daan, Daan van de Gouwen van het Rimbos Instituut. Ja, uh, ziet u deze verandering die meneer Leij schetst ook, uh, laten we zeggen, over de afgelopen tien jaar? Ja, we zien zeker wel een verschuiving van, uh, van de aandacht voor haar, met voor gezondheidsproblematiek, uh, rondom drugs, naar uh, ja, meer uh, overlastbestrijding bij de overheid. Uh, dat zien we zeker, Ja. ja. Ja, je kan natuurlijk, want meneer Leij gaat er een petitie voor aanbieden vanmiddag. Ja. Wat, wat wilt u eigenlijk precies met die petitie? De petitie is uh, ondertekend door allerlei zusterorganisaties uit het buitenland. Dus uh, organisaties voor drukgebruikers uh, uit uh, uh, Engeland, België, uh, Amerika, Israël, uh, Finland uh, en, en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Uh, die, die hebben dat ondertekend. Kijk, wij in Nederland krijgen we heel vaak te horen, Nederland is gekke Henkie van, van, van de wereld met, met het drugsbeleid. En de rest van de wereld wil dat dat veranderd wordt. Bij ons bereiken alleen maar signalen van, van andere landen dat, dat men daar juist het Nederlandse model als, als voorbeeld uh, neemt. Uh, U wil nou, eigenlijk nou, gewoon terug naar de oude situatie, daar komt het op neer. Nou, het nee, zeker, zeker, zeker niet in, in, in, in, in alle opzichten, maar wel de gedachtegang dat je uh, de, de schade van drugs uh, probeert te beperken... met, met harm reduction, uh, de, uh, dat je een scheiding der markten hebt... Uh, en dat je mensen die een verslaving hebben... dat je die probeert uh, te helpen wanneer ze daarvan af willen komen. En er is nu te veel aandacht voor overlastbestrijding. Dat is is, een er, ja, dat ja. is eigenlijk het enige waar het over gaat op dit moment. Meneer Van der Gouwen van Trimbos, um, ja, je kan ook zeggen... en ik denk dat genoeg mensen dat ook denken... van ja, uh, dit kabinet doet iets aan het drugsgebruik. Dat is, dat is van deze tijd probeert het drugsgebruik te, uh, terug te dringen. Zo is het man. Nou ja, je kan je natuurlijk afvragen of je drugsgebruik uh, terugdringt. Uh, wat er gebeurd is dat, dat er nu getracht wordt om de overlast te, te beperken. Op zich is dat uh, iets van ja, daar kan je van alles over vinden, maar dat is iets wat de overheid nu wil. En in die trekken is er inderdaad ook wel degelijk uh, overlast door drugstourisme. Dus dat dat aangepakt wordt, is op zich goed. Maar wij uh, volgen die, uh, die ontwikkelingen nauw op de voet. En we zien ook al dat, uh, dat er signalen komen, wat uh, meneer Hay ook al zegt, is, uh, uh, ja, dat die straathandel uh, weer opnieuw floreert. Uh, dat daar uh, naast cannabis ook heroïne, cocaïne enzovoorts uh, verkocht gaat worden. En het zou kunnen, maar dat moet we uh, na de onderzoek nog uitwijzen, maar het zou kunnen dat dat leidt tot een toename van gebruik van, uh, van drugs waarvan je wil dat mensen dat niet gebruiken. En die straathandel, die floreert dan ook met name door de invoering van de wietpas, zegt u? Door de invoering van de wietpas. Dus niet alleen de buitenlandse toeristen die dan uh, naar die straathandel uh, uh, gaan, maar die zullen op een gegeven moment wel wegblijven als dat niet meer kan. Maar we zien dus ook al dus dat, ja, dat de Nederlandse gebruiker in een aantal steden zich weigert te laten registreren en uh, ook eigenlijk niet wil stoppen met gebruik en dus dan ergens anders een drugs gaat halen. En dat is dan in handen, uh, die handel is dan in handen van mensen die ook andere middelen verkopen. En dat vinden we wel een zorgwekkende uh, ontwikkeling. Okay, maar maar dan... Het is wel zo dat uh, uh, er evaluatieonderzoek op zit, zwaar onderzoek. Dus de komende jaren wordt uh, eigenlijk alles wat met die wietpas te maken heeft, uh, wordt uh, goed onderzocht. Ja, het probleem okay. is dat dat waarschijnlijk al een hele hoop coffee shops gesloten zijn. Ja, dat klopt. Ja, want, want de gedachte is dan als je op straat uh, wiet koopt dat je dan maar wat cocaïne erbij neemt omdat die man er toevallig bij zich heeft? Nee, maar het, het wordt makkelijker voor iemand om ook andere drugs te gebruiken dan uh, de cannabis. Uh, en zo'n straathandelaar die heeft natuurlijk ja, die heeft van producten product, product, product te verkopen, dus die kan ook heel makkelijk zeggen, nou nah, ik heb nog iets nieuws uh, voor je, misschien is dat al wat ja. tegen een gereduceerde prijs. En nu is het zo dat we in 1976 juist besloten hebben die markten van elkaar te scheiden. Ja. En voor Nederland was dat een, een redelijk effectieve manier. ...van uh, omgaan met deze problematiek. Want onze cijfers, als je kijkt naar gebruik en naar misbruik... Uh, ...we lopen daar redelijk in pas met, uh, met Europa. Um, hier ook aan tafel, uh, meneer Tomlo, uh, u volgt de PVV, gaan we het zo meteen over hebben. Ik zie u uh, druk knikken. Uh, wat hier eigenlijk een beetje wordt gezegd is dat door dit kabinet... Uh, nou ja, onder andere door de Wietpas, dat het allemaal een beetje door elkaar gaat lopen... en dat het risico groter is dat softgebruikers dus ook harddrugsgebruikers worden. Ja, zeker. Maar je moet, wat, wat er wel gebeurt, komt een scheiding tussen de overlast... Hè? wat je ziet in de grensstreek, dat zijn mensen die daar duidelijk overlast creëren... doordat ze uit België, Frankrijk komen en, en, en, en straathandel... of niet op, proberen hun spullen te krijgen... En de mensen die gebruiken. De mensen die gebruiken hebben een eigen verantwoordelijkheid. Waarom moeten wij nou weer als, als overheid gaan regelen... dat jij als verslaafde, dat wij gaan bepalen wanneer je gaat gebruiken? Als je verslaafd bent, ben je verslaafd. Je zult altijd proberen om aan je middelen te gebruiken... met je eigen verantwoordelijkheid. Maar ik wil de overlast niet. Dus Die overlast ontstaat juist door die straathandel. Op het moment dat je, dat je een koffieshop hebt... Uh, wat je kan exploiteren als, als iedere andere uh, Ja, maar dan uh, moet je ze opjagen. Daar ben ik heel simpel in. Die, die, als zo'n zo verslaving zoveel problemen creëert... Voor een, voor een leefomgeving... dan moet je als overheid zeggen... jongens, jaag ze maar op, slu sluit ze maar op. I don't care. U, u, u, nee, u uh, komt op voor verslaafden. Maar ik ga uw verslaving uh. niet subsidiëren als, als burger. Nee, maar... u. u Kijk, mensen gebruiken middelen. Dat is al eeuwenlang zo. Ja, maar... daar, daar moet je gewoon mee een, een manier voor vinden om, om ja, u mee zegt om te gaan. U zegt net zelf van hè, de achterban zeg maar, van u: dat is uh, sociaal lagere klasse, waarschijnlijk werkeloos, noem maar op. Waarom zijn ze in die situatie terecht gekomen? Te waarschijnlijk omdat ze die drugs gebruiken. Eh, de, vaak is het ook dat je in zo'n situatie zit en mensen daardoor middelen uh, gaan gebruiken. Ja, maar we moeten terug naar de basis. De basis is van: er is een schijnbare verslaving, die creëert overlast. Dat wordt nu aangepakt door deze regering, dat is één lijn. Tweede is: u zegt u komt op voor de drukverslaafden. Hartstikke leuk, moet u vooral doen. Maar het gaat er wel om: ik als burger wil dat niet betalen. Nee, maar u betaalt het al. U betaalt al de overlast die er ge, ge, ge, gecreëerd wordt... doordat je mensen niet goed probeert te helpen uit, uit hun uh, situatie te komen. Ja, maar nu krijg je nog een ja, andere u, u discussie. daar zet u een hele hoop politie voor in. Dat kost u een hele hoop uh, belastingcenten. Mensen blijven in die situatie. Blijven daardoor ook vaak uh, betalen veel geld voor, voor hun drugs. Ja, maar u uh, zegt, u dat zegt als we allemaal onderstoont zijn, dan komt het goed. Ja, dat nee, nee, nee, is niet de kant van nee, het nee, verhaal. Nee, nee, nee, nee. Maar meneer Tomlo, nee, nee, nee. wat vindt u dan van... want u zegt, dat de, de, de, moeten de gebruikers zelf weten. Sommige gebruikers willen wellicht afkicken, maar dat wordt nu wel lang. Lastig gemaakt door die hoge eigen bijdrage. Ja, maar op een gegeven moment. Is er, een, is er een situatie gekomen dat je in de verslaving terechtkomt? Moeten we alles gaan betalen? Moeten we alles gaan subsidiëren? Het kan niet meer, het geld is op. Dus je moet keuzes maken. Ik heb nog één vraag. Waarom laten ze zich voor het kannetje spannen van de buitenlandse drugsgebruikers? U zegt, wij, wij, die petitie is mede namens de, de collega's in het buitenland. Ja, uh, de, de hele war on drugs is een, is een wereldwijd fenomeen. Uh, daar zijn, uh, mensen in allerlei landen zijn bezig om uh, te proberen de situatie te, te, te verbeteren in de richting uh, die ik zojuist uh, ge geschetst heb. Maar laten ze dat dan uh, vooral daar regelen? Die nemen Nederland vaak als voorbeeld van... kijk, zo, uh, zo zou het model ja. moeten zijn. Die maken zich dus ook zorgen als Nederland zegt van... wij gaan, wij gaan daar een andere, uh, andere kant op. Dat is één. Het andere is, zoals ik, zoals ik zojuist al zei... in Nederland wordt het vaak als argument aangehaald... dat uh, de rest van de wereld raar kijkt naar Nederland... omdat wij op het verkeerde pad zouden zijn. Nou, Ik durf te beweren dat dat niet zo is. En behalve de drugsgebruik in het buitenland, die vinden dat leuk... en die komen hier naartoe. Dat is de situatie, toch? Er komen zeker ook mensen hier, hier cannabis gebruiken. Maar over de hele wereld wordt, uh, wordt uh, drugs gebruikt. En, en die mensen willen allemaal graag dat het een keer goed geregeld wordt. En dat is op uh, basis van uh, legalisering en regulering. En uh, het eeuwige blijven opjagen, dat leidt tot, uh, tot, tot slechtere cijfers... zowel in gebruik, maar vooral ook in misbruik van drugs. Goed, ja, dus en als daarom... Ik mag zeggen, uh, ja, heel kort nog. We krijgen heel vaak huis. bezoek uit het buitenland... van mensen die juist het Nederlandse beleid willen bekijken... en dan de, de, de pragmatische kanten van het Nederlandse beleid... en dus niet alles overnemen, maar wel dingen die hier goed gaan... willen ze aanpassen in hun eigen situatie. En daar waren wij toch altijd een gidsland voor. En dat dreigt nu toch wel wat af te brokkelen. Goed, ik Sorry. dank u aan de telefoon. Daan van der Gouwen van Trimbos. Wij praten zo meteen nog even door. Ciao. Sport, de Radio 1 Sportjomer. Dennis Lahey, die vanmiddag een petitie over drugsgebruik gaat uh, indienen, uh, net zei: Dat is in ieder geval wel gelukt voor je Nelson Mandela Special AKA. Verslaggever Maarten Bleumers portretteert tijdens de Toer de Frans de inwoners van het Brabantse wielendorp Sint Willebrod. Waar sommigen elkaar graag opzoeken, blijven anderen liever alleen. Het is tijd voor de Oranjessoop. U luistert naar de Radio 1 Sport Willebrod is Willetsport. Ik neem je mee. ja zo zitten zo goed ja Suzie nee zo moet deze naar beneden. Fien, die we al ontmoet hebben bij de bingo met haar vriendin Mieke, wordt in een rolstoel gezet. Ze gaan een dagje uit. We gaan naar de bos toe, zo te lieve karetje. Maar het is de bos niet. Dan de dieren kijken, hè? Dan beekje bellen. Nu heeft Fien er zin in. Maar er was een tijd dat ze het niet meer zag zitten. Ben ik ben vijf keer dan geopereerd is deze knie. Die hebben ze dan vastgezet. En ik 75 jaar. Ik had nog nooit uh, iets gemakkeerd. En ik kreeg een nieuwe knie. En ik zat op het ziekenhuis en ik moest nachts uh, naar de, op de po. En die ze zei, nee, je mag op de poosstoel. En toen werd ik zo geopereerd. En ik, ze zetten op de poosstoel en mijn knie schieten... Uh, Open. En ik lag door. Ik heb daarna geschreurd. Ik kan niet met mijn fietsen, ik kan niet meer dansen. Ik ging uit met mijn vrienden twee keer per jaar op vakantie. Ik had ook niet meer. Toen moest ik bij de dokter komen met mijn kinderen. Ik zeg, hij heeft daar niks om door te gaan. Ik kan wel door, het geweld, hoor. Dames die kunnen lopen en in de bus klimmen die mogen voor mij mijn redding met helpen. Er niets. Wat doen wij? zieken in de bus, hè? Zo'n goeie hebben wij nog nooit gehaald. is toch goed, hè? Oh. En vorig jaar kom ik van het steunpunt af. En ik ga mooi van de afrit af. En het tweede van mijn relaten sladen was. Mijn schouder gebroken, mijn pols gebroken, mijn vinger gebroken. Een wetruin had die nacht op eet. En die was hè? zeg, ja, maar nou wil ik niet je toch. Terwijl de dames elkaar hebben, zit een paar honderd meter verderop Johan. Een paar dagen geleden hoorden we hem nog kaarten met zijn vrienden. Maar nu zit hij thuis. Dit een mooie aankomst. Om de tour te kijken. Ik heb gewoon altijd geweest. Ik heb alles eens mee, mee, mee omgegaan, maar dat is nooit niks geworden. Ja, ik heb daar geen behoefte aan. Ik ben er 56, dus heb ik heb behoefte aan, dat had ik er alleen niet in moeten hebben. Dus, nee, dat geef ik niet zoveel om. Nee, want mijn moeder kijkt dan aan. De kruisje dat is van mijn moeder, die is in 2004 gestorven. Ja, die hebben niet gewoond, hè? 31, je denk een zo'n beetje. Ja, want dat ik hier niet, niet gewoond, hè, dan had je hier niet kunnen blijven zitten. En hij had niet naar het doos moeten. Hè. Ja, dan leren is het altijd stellen. Je kunt de tv kijken of je kunt de radio aanzetten, maar het is niet net als dat dat altijd gewist zit, En vooral in het begin niet. We zijn het uh, ja, lange avonden. Dan ga je dan alleen binnen zitten. Maar voor de rest, nou, nou, gaat het allemaal wel. Ja, En dan heb ik nog een half wat duiven, Goeie weken duiven, dus dan kan ik dan ook nog een beetje mee mee vliegen, dus dan heb ik toch nog mijn WZ. Johan kijkt de etappes van de tour. De dames hebben plezier op weg naar het safaripark. park. De boel, de beste. De zoete, de Morgen het verhaal van drie generaties in harmonie op één erf. Nee, maar die ga ik nooit weg. Echt niet. Of ja, of je moet er wij dragen. <laughs> Luister naar de Oranje Soap op Radio 1. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Hey. De vorige afleveringen zijn terug te luisteren op radio1.nl. Het is bijna half elf. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. door Dorot Megens. Zo'n 6,5 miljoen Nederlanders kampen met overgewicht. Dat is ruim 40 procent van de bevolking. 30 jaar geleden was dat nog iets meer dan een kwart van de bevolking. Vooral volwassenen scoren slechter dan begin jaren 80. Ruim een kwart van de huurders van corporatiewoningen was vorig jaar scheefwoner. Volgens de Europese Commissie zijn mensen scheefwoner... als ze meer verdienen dan 33.000 euro en toch een sociale huurwoning hebben. Vooral in de Randstad zijn er relatief veel scheefwoners. In het Groene Hart ligt het aantal scheefwoners zelfs boven de 35 procent. De topman van de Britse bank Barclays, Bob Diamond, stapt op. De ontslag volgt een dag na het vertrek van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Marcus Egeus. Barclays ligt onder vuur omdat de bank zou hebben gesjoemeld met rentepercentages. De bank zou onder meer een te lage rente hebben opgegeven om zo'n betrouwbaarder indruk te maken. En de Syrische president Assad betreurt het neerhalen van een Turkse straaljager anderhalve week geleden. Hij zegt dat in een interview met een Turkse krant. We kwamen er pas achter dat het om een Turks toestel ging toen het al was neergeschoten, zegt Assad. En hij zegt dat hij wenst dat het nooit was gebeurd. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AMB ah, verkeersinformatie staan op dit moment nog zes files. Het is vooral druk op de A15, wegens een ongeluk met een vrachtwagen. En hier staan ze. A2 Eindhoven richting de Belgische grens... tussen Maastricht en het knooppunt Europaplein 2 kilometer. De ring A10 West richting Den Haag... tussen knooppunt Koenplein en Westpoort 2. A12 Arnhem richting Utrecht... tussen knooppunt Maanderbroek en Veenendaal 2... Dan die A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen Ochten en Tiel, 8 kilometer. Daar zijn ze bezig met het bergen van een vrachtwagen. Daardoor is de rijst ook dicht. Als het goed is, is de weg daar om 12 uur vrij. En het verkeer richting Gorkum en Rotterdam kan omrijden via Utrecht over de A50 en de A12. Dan nog de A50, Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en het knooppunt Ewijk 2. En op de A67, Venlo richting Turnhout, tussen de afrit Zomer en het knooppunt Leenderheide, 8 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Geert Tomlo bespreken we zo de hoofdpunten van het verkiezingsprogramma van de PVV. Dat op dit moment wordt gepresenteerd in Den Haag. Tomlo stond in 2006 op de kandidatenlijst van de PVV. En sindsdien volgt hij de partij op de voet. En zo meer over de telefoonstoring bij Vodafone. One more night. Vodafone heeft last van een storing. Bert Bakker van Vodafone, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen hebben er last van? Het gaat om ongeveer 1% van onze klantenbestand. Hoeveel zijn dat er? Ongeveer 60.000. Oké, okay, dat klinkt alweer veel meer. Is dat ergens uh, uh, lokaal of verspreid over het land? Dat is niet regiogebonden. Uh oh, dus het kan overal zijn? Het kan overal zijn. En hoe komt het? We hebben vannacht werkzaamheden plaatsgevonden aan het netwerk. Een klein gedeelte van onze klanten uh, is niet goed verbonden aan het netwerk. Um, zij kunnen dus niet bellen, sms of internetten. Uh, onze technici hebben de oorzaak gevonden... en we verwachten dat dit binnen enkele uren is opgelost. Oké, okay. binnen enkele uren kan iedereen weer bellen met Vodafone. Daar we we op. Bakker, hartelijk dank. Tot ziens, toch? Zo, dat was een lekker kort gesprek, Thijs. Ja, dat had ze maar gezegd, het moest heel kort. <laughs> ja. Advocaat Bram Moskowitz dan, die moet voor de tuchtrechter komen. Dat is het gevolg van onderzoek van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Woordvoerder van de Orde is Bert Kremers. Goedemorgen. Uh, goedemorgen, mevrouw. Waar moet Moskowitz zich voor verantwoorden? Hij moet zich uh, verantwoorden voor het uh, aannemen van contantbetalingen door uh, cliënten van hem. En hij moet zich ook verantwoorden over uh, een aantal klachten die zijn cliënten hebben ingediend. en de wijze waarop hij met die klachten is omgegaan in de richting van de deken. Oké, okay. mag je als advocaat geen contant geld aannemen? Nee, daar zijn hele strikte regels voor. Uh, in uitzonderlijke gevallen mag dat. Uh, maar uh, dan moet er wel overleg worden gevoerd met de deken. Uh, over de feiten en omstandigheden die dat uh, nodig maken... en dat overleg heeft niet plaatsgevonden. Oké, okay, dus dat, dat is al niet in de haak. En, en die klachten en hoe die daarmee omging, weet u ook wat voor soort klachten dat zijn? Ja, dat zijn klachten onder andere ook over die contante betalingen. En uh, de wijze waarop de heer Moskus daarmee is omgegaan uh, in de richting van de deken... is dat hij uh, vaak traag en ontwijkend of zelfs heel niet heeft gereageerd... op uh, vragen van de deken over die klachten. Oké, okay. En uh, hoe komt u bij deze aantijgingen? Ja, er is een aanleiding van eerdere perspublicaties van een jaar geleden... Er zijn er vragen gesteld door het deken aan de heer Moskowitz. De beantwoording van die vragen was van die Aard dat besloten is... tot een onafhankelijk onderzoek, waar de heer Moskowitz overigens vrijwillig aan heeft meegewerkt. En de uitkomsten van dat onderzoek, de bevindingen zijn ook gemeld aan de heer Moskowitz... waren van Aard dat besloten is om deze zaak voor te leggen aan de tuchtrechter, de Raad van Discipline. En dat had te maken met dat verhaal in het NRC Handelsblad over dat Moskowitz de belasting ontdook. Ja, er is een artikel geweest in de NRC Handelsblad... over een geschil tussen de Belastingdienst en de heer Moskowitz. En in dat artikel werd ook gerept over contante betalingen. Ja. Um, he, is Moskowitz al op de, op de verdenking ingegaan? Uh, dat weet ik niet. Uh, ik heb uh, daar uh, niet nog iets over vernomen. Ik lees hier. Uh, hij ontkent, uh, erkent, sorry, erkent dat contant geld is betaald. Uh, nou ja, dat is ook vastgesteld in het onderzoek. Ja, ja. dus dat klopt. Ja. Ja, ja. En hoe gaat het nu verder? Uh, ja, er zal dus een zitting komen van de Raad voor Discipline. Mm -hmm. Die zitting is openbaar en dan zal de Raad zich uitspreken. Uh, de Raad kan, uh, kan maatregelen nemen uh, en kan dat dus ook toe uh, besluiten. Wat voor maatregelen? Wat voor maatregelen? Ja, precies. Hallo? Wat voor maatregelen dan, meneer? Uh, dat uh, kan zijn een uh, waarschuwing, dat kan zijn een berisping, dat kan zijn uh, schorsing... en dat kan zijn schrapping van het tableau. Dat is nogal wat. Ja. ja dus dat hangt af van dit van, nou ja, het, het soort klachten en, uh, en hoe vaak ja. hij contant geld heeft betaald, neem ik aan. Uh, ja, dat is aan de Raad van Discipline om dat te besluiten. Ik lees hier, de, uh, hij heeft dus erkend dat contant geld is betaald... en hij zal betogen dat hij uit principe dat niet heeft gemeld... omdat betalingen van cliënten onder zijn beroepsgeheim vallen. Dat is zijn verweer. Ja, dat... Uh, dat, dat, dat zal een, ja, de uitspraak daarover zal dus vandaag de van die spieren moeten komen. Ja. En wanneer, wanneer is dat? Uh, uh, Mij is er geen uh, datum of tijdstip bekend. Nou, dat horen we dan ongetwijfeld nog. Dank uh, van de woordvoerder van de Orde van Advocaten, Bert Kremers. Graag gedaan. De Radio 1 Sportzomer, column. Vandaag met Peter Middendorp. Zo... Zo stond het in de krant. Ik heb het zelf gezien. Sinds Johnny Hogeland, tijdens een toeretappe vorig jaar... door een auto van de weg werd gereden en in het prikkeldraad werd gecatapulteerd... leidt hij aan slapeloosheid, stemmingswisselingen en angst. Het is een beetje moeilijk voor te stellen. Johnny, onze Johnny, die s'nachts een glas melk inschenkt... en daarmee voor het raam gaat staan. Hij denkt en hij pijnst, maar dat moet hij niet doen. Het past niet bij hem. Wij willen Johnny kennen zoals hij zich presenteert. Licht, vrolijk en bescheiden. Een heel klein beetje onthecht misschien, maar dat kan ook de camera zijn. De wielersjournalisten Thijs Sonneveld en Nando Broers... schreven vorige week een verontwaardigd stuk in NRC Handelsblad... over de eindeloze en vergeefse strijd... die Johnny voor schadevergoeding en erkenning voert. Hij krijgt die niet. Alle verantwoordelijke organisaties wijzen naar elkaar... Volgens Nando, broers, voelt Johnny zich intussen een vertrapte sinaasappel. En uit Loerdes nam Nando daarom een speciaal voor Johnny een kruisje mee... dat hij nu dagelijks onder zijn wielenshirt draagt. Achteraf is het makkelijk. Achteraf hebben we het zelf ook gezien. Tijdens Milan Remo of tijdens het NK. Johnny valt niet meer aan om te winnen... maar omdat hij bang is om in het drukke peloton... over een natte weg te moeten rijden of van een hoge berg. Johnny Hogeland, de man die op de fiets nog nooit zijn verstand heeft gebruikt... is een bang en pijnzend vogeltje geworden. Erik Hulsebos had er een liedje van gemaakt, maar zo is Johnny niet. Enkele uren na het ongeluk vroeg een journalist... "Zeg Johnny, wat vind jij eigenlijk van die chauffeur die jou van de weg heeft gereden? Ach, zei Johnny toen, en veegde zijn tranen. Zo iemand doet dat natuurlijk ook niet expres. Het waren de woorden van een held die nu de prijs van zacht aardigheid betaalt... Laten we hopen dat hij weer snel zijn verstand verliest. Dankjewel, Peter Middendorp. Dit is de Radio 1 Sportzomer Zomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Zitten hier in de studio met z'n allen naar de clip te kijken op de radio 1.nl, de webcam. Wordt een beetje naar van, een beetje naar geestig, Milena Farmer Desen Chanté? Hun Brussel, ons Nederland is de titel van het verkiezingsprogramma van de PVV dat op dit moment in Den Haag wordt gepresenteerd. We gaan daarover praten met Geert uh, Tomloo, hoort lid van het kandidatenklasje van de PVV voor de Tweede Kamer en nog steeds PVV sympathisant. En nu was ook in de gelegenheid om mee te luisteren met de persconferentie. Meneer Tomlo, hoe was het? Ja, de statement was duidelijk. Hij noemde het uh, daverende dinsdag. Hè? Dat was uh, toch alweer een verwijzing naar uh, afgelopen de, de grote zaterdag, uh, de afgelopen weekend. Superzaterdag. zaterdag okay, ja. ja. Hij zegt ja, uh, de, de PVV krijgt vaak het verwijt dat ze een one-issue partij zijn. Nou, dat zijn wij, want wij kiezen ervoor om uit de Europese Unie te gaan. Als er een PVV ligt, stoppen wij morgen alle banden met Brussel. Zullen we even luisteren hoe die dat zei? Ja. Voor helderheid. Wij kiezen voor stevige maatregelen. Niet voor simpele oplossingen. Niet voor zachte heelmeesters. Niet voor pappen en nat houden. Wij kiezen ervoor om uit de Europese Unie, uit de eurozone te stappen. Dat is niet eenvoudig, maar het moet wel. En dit is ook niet zozeer een verkiezingsprogramma. Dit is ook eigenlijk opnieuw onze onafhankelijkheidsverklaring. Een onafhankelijkheidsverklaring. Juist de vrije Nederland heeft hij uitgeroepen volgens mij. Eh, nou, wat, eh, het is echt Europa bij hem. Hij zegt: alle activiteiten van de verkiezingscampagne zijn gericht op die Europese Unie. Voor hem is 12 september één groot referendum voor Nederlanders om te kunnen kiezen tegen Europa, het beslissingsmoment. Hij zegt dus kiezen of delen op dit moment. De macht van Europa moet gebroken worden. Uh, hij, heeft, uh, hij wil ook qua uh, financieel wil hij allerlei uh, dingen aanreiken... om te zorgen dat, uh, dat er... Uh, hij wil de BTW weer verlagen in plaats van verhogen. Ja, daar komen we zo meteen wel ja. even op, even bij Europa blijven. Ja. Waarom is hij daar zo op tegen? Wat is het grote probleem van Europa? Hij ziet Europa als, als één groot gevaar. Hij is, hij is bang dat wij opgeslokt worden... Wat in wezen natuurlijk ook in bepaalde opzichten zo is. We zijn enorm getrouwd met Europa. Wij kunnen niet zonder Europa. Maar hij is bang dat wij op een gegeven moment... het, het neefje worden wat een beetje achtergesteld wordt... die alleen maar mag betalen voor andere landen. Ja, dat is niet een heel nieuw thema. Ik kan me herinneren dat Salman, Balken, daar ook al wel hebben gezegd... wij willen een miljard euro terug uit Brussel en zo. Het thema als zodanig is niet nieuw, toch? Nee, maar hij gaat het nu wel. Hij gaat het nu vergroten. Het wordt nu het, wordt nu het referendum. Het wordt als Nederlander kun je nu kiezen. Of ik kies voor Nederland, ja. of ik kies voor ja. uh, Europa. Nou, uh, wat gaat het worden... Ik, ik kan er nog geen nee. uitspraak over doen. Is het woord islam gevallen? Ik heb het niet gehoord in de, in de, in de openingstemmen. nee. Dat Totaal is ook wel opnieuw, toch? Het is klaar. Is het het klaar? gaat goed ja. met islam. Het is opgelost. Het wordt hiermee genoemd. Ik heb het nergens gehoord. Nee, want het was een one-issue-partij tegen de islam. Het ja. wordt nu een one-issue-partij tegen Europa. Ik denk dat ze nu speeltje gevonden hebben en dat is Europa geworden. Ik weet niet of Europa zo leeft bij de gemiddelde kiezer. Ik denk dat dat toch abstracter is. Ik denk dat he, minaretten, islam, noem maar op, zeker vijf, zes jaar geleden was tastbaarder. Ik denk dat, dat Europa toch voor veel kiezers nog ja. een beetje ver van ja. het bedshow is. Nou ja, dit, dit, dit zat ik over na te denken. Je, d, hoe gaat hij dat verkopen aan de kiezer? Want je voelt niet zo erg hè, dat je geld naar Europa gaat. Nou, dit, wat, wat, wat ze al in de jaren 70 deden en in en de jaren 50... is, je moet, een, je moet een vijand creëren. Dus wat hij gaat doen de komende maanden is... Europa is de vijand, kies je voor de vijand... dat betekent dat je Nederland alles gaat verliezen. Dat is het, denk ik, is mijn eigen interpretatie, dat wordt zijn lijn. Als je niet voor, als je niet voor Nederland kiest... dat betekent dat je door Europa wordt. Ja, word je... Maar ja, die, die Turk in de straat die zie je nog. Maar Europa, ja, daar heb je niet zoveel last van als je gewoon... Gewoon nog een baan hebt. Nee, goed, goed maar de kiezer begrijpen ook niet als wij morgen weer 40 miljard in een of noodfondje moeten nee. storten. Omdat, maar u bent omdat, pvv kiezer Hoe voelt het? Is, heeft u het goed gedaan? Ik ben pvv sympathisant En inmiddels, ik, ik vind Maar SP-kiezer? <laughs> nee, nee. Nee, nee PVV sympathisant sympathis, sympathis, sympathis, uh, pvv sympathisant, lekker woord nu. Maar het gaat erom. Uh, is dit een thema waarmee die uiteindelijk toch, aan Want dat wil die uiteindelijk toch zijn 24, 25, 26 docentjes. Maar da, dat vraag ik aan u. U bent zo'n kiezer. Wordt u, wordt u hierdoor getriggerd? Zegt u van Yes, dit is mijn geet weer Nee. nee. Niet, waarom nee. niet? Omdat ik het, uh, omdat ik inmiddels zover ben, eh, vooruitsschrijend inzicht zoals dat mooi heet, dat ik denk dat we echt niet zonder Europa kunnen. Okay. Ik denk dat we niet dat de banden met Europa verbreken is, is het domste we nu kunnen doen. Want het kost gewoon een hoop geld, ook vermoedelijk. Je, ja, je, je, zit, je zit vast aan elkaar, dus je zult toch met elkaar even moeten doen. Je kunt niet altijd ja. de, de buren kiezen waar, waar je woont, maar deze buren hebben nu even nodig. Dus ja. ik, vind het, ik vind het een beetje politiek. Maar ah. bent u dan ook geen PVV-sympathisant meer? Want, ja. Nee, ik vind, ik vind de PVV als partij ontzettend interessant... omdat ze steeds thema's aan de orde stellen die wel leven bij, bij het grote publiek. Ja, maar we kunnen ze ook... kennelijk vinden in het islamstampen, maar dat is nu weg. Dus wat blijft erover als u wel voor Europa bent? Dat is een goede vraag. En het antwoord ik over, is... Ik over, ik over, ik over hij zweeft, hij zweeft, nee, nee, bent nee, zwevende ik ben een zwevende kiezer geworden. Nee, ik, ben zwevende, ik ben een zwevende kiezer geworden als het een PVV gaat, ja zeker. Ja. Nee, maar dat geldt voor alle partijen. Omdat je zweeft boven alle partijen, op een gegeven moment daal je neer. In nee, het maar fennlokje. goed, maar kijk, als je zegt in het rechter spectrum ja, wat je hebt... Nou, de VVD, de VVD die, die, die, die neigt iets meer te ver-PVV'en, om het even heel simpel uit te drukken. Je ziet Vandaag hoor je ook weer van, als je uit telekom komt... moet je Nederlands praten, moet je een baan hebben. Anders ben je niet meer welkom, zegt de VVD vandaag. Ja. Uh, ik vind de PVV... Ja, ik, ik denk dat Geert meer bezig is om een soort... soort ik tegen, tegen, oh, tegen hulie, dat gevoel dat probeert hij een beetje Maar hard. dat is niet nieuw, dat deed hij natuurlijk bij de islam ook. Dat doet hij altijd, maar als, als thema is uitgeweerd... schuift hij schijnbaar weer op en dat maakt hem ook onbetrouwbaar. Ja. Net zo goed als in de onderhandelingen afgelopen maart... bleek ook toch wel dat hij erg onbetrouwbaar is. Zullen we nog luisteren naar een paar andere maatregelen... waar de PVV mee komt? En daarom kiezen we de komende jaren, zeker in 2013 vooral... voor lastenverlichting. Wij draaien in ons programma de forense tax terug. We stellen ook voor om de BTW niet te verhogen, maar juist te verlagen. We komen met een lagere belasting op gas... zodat ook de energienota voor mensen omlaag gaat. En de aangekondigde huurverhogingen gaan wat ons betreft ook niet door. De hypotheekrenteaftrek blijft intact... En eh, in tegenstelling tot Kunduz verhogen wij het eigen risico in de zorg niet. En, maar dat was al bekend, geven wij als klap op de vuurpijl... ook nog eindelijk het kwartje van kok terug. Ja, we krijgen alles terug. Wilders ja, ja, heeft ergens maar, maar heel veel geld, geld gevonden. Nou, hij zegt dus, ik ga er betalen door twee dingen te doen. Ik ga bij de overheid ga ik enorm snoeien, echt drastisch en alle subsidies worden teruggetrokken. Waar ik maar kan snoeien, ik moet even de quote zoeken... maar ik ga het beschrappen wat we kunnen schrappen bij de overheid... en bij natuurlijk de ontwikkelingssamenwerking, uh, al, die, al die... En nu ja, precies. Ja. Ik weet niet of je daarmee kunt. Het wordt nu, hij zegt ook, het wordt nu doorgerekend door het uh, CPB, of heet het? De, nee, het CPB. CPB. Uh, de vraag is, ja, hij, moet, hij geeft ons miljarden terug, zeg maar, met deze maatregelen. Die moet hij ergens vandaan halen is dat financieel haalbaar. Ik had er geen zicht op. Dat is nu niet, uh, niet te overzien. U zat daarbij in 2006, toen het begon eigenlijk, ja. meer of meer. Is dit dezelfde PVV als toen, of zegt u dit is echt een heel andere partij geworden? Uh, ik vind hem, ik, Hij is een bepaalde kant op ontwikkeld. Ik vond het interessante van, van toen in 2006... dat hij de erfenis van Fortuin oppakte. En dat het de essentie was dat tien jaar geleden... bij veel burgers leefde het gevoel... de de politiek doet maar wat, de politiek gaat over mij heen... de politiek houdt geen rekening met mij. Nou, Wilders heeft dat opgepakt, dat sentiment. hij, is, hij heeft dat in, in het begin jaren heeft het heel erg op islam en op, op immigratie uh, geënt. Yeah. Uh, wat ik nu aan hem merk de laatste jaren... is dat ik vind hem wat meer opportunistisch geworden. Hij, hij kan... Evenveel gemak kan hij een, een punt laten vallen, uh, wat, wat een dag ervoor nog heilig voor ja, is. dat moet ook wel een beetje. Als je het wil doen, nee, toch? Dus hij, is weer een, hij is gewoon een normale politicus geworden. Het is gewoon een normale partij. Alleen ze, hebben, ze proberen zich nou iets extremer te positioneren met het thema van over Europa. Het wordt een beetje, ja, vroeger had je, had je hoe was het, Veronica omroep, weet je, die was ook tegen de rest. Ja, ja. Nou, een tien jaar later was Veronica enorm geaccepteerd ja, door de graadschap. De, de kandidatenlijst is er nog niet. Wanneer ja. verwacht, kunnen we die verwachten? Zes weken, geloof ik, hè, voor 12. In juli moet hij klaar zijn, geloof ik. Ja, ja, zes weken, ja. Verwacht u daar veel wijzigingen op? Ja, ik denk dat er de afscheid genomen wordt van uh, een paar mensen. die toch uh, zeker in de, in de beginfase in 2010 hebben laten zien dat ze, dat ze ja, gewoon. Een aanraking maar geweest met justitie of andere dingen hadden gezwegen. En toen namen noemen we van u ja, denk, ik die komen al, niet meer ik, terug? Ja, nou, ik denk, uh, Jim van Bemmel, dat, dat is toch ook wel duidelijk dat dat niet meer terugkomt. Uh, ik dat denk, is die woordvoerder die ook uh, telecommunicatie doet. Telecommunicatie, toch? Die ja. Die doet goed, het maar, wel goed, toch of niet? Hij doet het hartstikke goed, maar hij had wel erg gelogen toen hij bijna bij de partij kwam over okay. zijn. Uh, nog een of andere problemen, met een BV en een winst aftrekken, belastingen. En, en de Gerard Wilders is iemand die dat dan wel onthoudt en op zo'n. Die moment... onthoudt dat veiligheids. Die onthoudt dat veiligheids, ja. Uh, ja. Dan, verder? Nou, ik denk natuurlijk Lucas. dat gaat. Dat is de man van de brief. Bussen? De man van de brievenbus zien we ook niet meer terug. Ik denk dat, uh, even kijken, Hernandez die had ook een akkerfietje. dat we je ook niet terug gaan zien. Ik ben heel benieuwd naar Lilian Helder, die, die stond erg hoog. Ik stond vier, geloof ik? Vier, ja. ja. En er waren hoge verwachtingen. En ik, ik, heb, ik heb veel met hem mogen praten en ik had ook hoge verwachtingen van haar. Die zijn niet eruit gekomen. Ik weet niet of dat beloond wordt, of dat ze maar blijven... of dat ze heel laag gepositioneerd hmm. wordt. Dan krijg je natuurlijk de oud-gediende die wel blijven, nou, aangemaar... Uh, Bontes wordt steeds belangrijker binnen die partij. Die zal zeker stijgen. Nou, Martin Bosma is uh, uiteraard, uiteraard die is niet, die is niet weg te krijgen. Al zou je willen. Er komt dan een opschoning van die lijst. En, en, als, zeker, als, ja. Magiel de Graaf is de Kamervoorzitter uh, van de fractie van de PVV. Gaat hij naar de Tweede Kamer, vermoedt u? Ik vermoed niet, want ik denk dat Wilders hem heel graag juist bij de Eerste Kamer wil houden. Want als er, eentje, als er eentje een opvolger van Wilders is, dan is het Magiel van de En die de, moet de je de dan Graaf, in de Eerste Kamer laten zitten? Die hou je dan in de Eerste Kamer, Want Anders ja. is hij te bedrijven concurrentie. Ja, ja. Uh, Laurence Tassen uit Limburg? Die heeft toch een paar foutjes gemaakt. En, en afgelopen weekend in de NRC stonden heel erg uh, insinuerend... achter de ja, ja. pagina's lang over het allemaal misgaat bij de PVV en de, en, en de organisatie. Maar daar komt zij toch ook niet echt over nee. als, als iemand die, okay. die, die, uh, die veel omarmd wordt. Deze maand zullen we het weten. Ja. En wat heeft meneer Lahai aan Wilders? Qua Want, drugs? Nou ja, Wilders, ik, Wilders was dat is een leuk voorbeeld. Wilders was helemaal antidrugs. Maar inmiddels had hij zoveel aandacht in Limburg. En dus ik, we er kwamen brieven van, van Limburgse kiezers van... ja, we hebben een wietplantage thuis, dus je mag drugs niet afschaffen. <laughs> dus wilde ze op terugkomen. Ik geloof je mag binnen, 10 kilometer, geen wietshop hebben bij school of zo. Zoiets heeft hij bedacht. In het, is wel een end, het hoor. vorige nee. programma stond 1 kilometer. Ja. Oh, uh, Wilders heeft altijd uh, in, in het verleden geroepen... dat hij de, de drugshandel keihard kei gaat aanpakken... Uh, maar dat, uh, dat de, je daar als gebruiker geen enkel uh, geen last dat van hebt. <laughs> dus, dat, die logica mag, uh, mag hij nog een keer aan meemaken. Mee goed, nou, dan kom je er nog mooi mee weg. Meneer Leij, succes vanmiddag met het uh, indienen van de petitie. Uh, meneer Tomlo, dank dat u hier was. Graag gedaan. Graag gedaan.